9 uur, Joris Stubinitski met het NOS journaal Osama Bin Laden was niet gewapend toen de Amerikaanse commando's... zondag zijn huis in Pakistan binnenvielen. Maar volgens het Witte Huis bood de Al-Qaeda-leider wel verzet... voordat hij door de commando's in zijn hoofd en borst werd geschoten. Hoe hij zich verzette wil de woordvoerder Carney niet zeggen. In de kamer bij Bin Laden was ook zijn vrouw. Zij verzette zich ook en kreeg een kogel in haar been. In de compound waren veel andere mensen die wel bewapend waren. En daarom duurde het vuurgevecht 40 minuten, al dus de woordvoerder van het Witte Huis. De Verenigde Naties hebben in Libië opheldering gevraagd over journalisten en demonstranten die worden vastgehouden. Een VN-team heeft onderzoek gedaan naar ruim 18 Libische en buitenlandse journalisten en ruim 80 demonstranten die gevangen zitten. Daarnaast heeft het team getuigen gesproken van mogelijke schendingen van mensenrechten door het regime van kolonel Gaddafi. De getuigen werden opgezocht in ziekenhuizen, gevangenissen... en op plaatsen waar demonstranten werden beschoten. De onderzoekers, die ook Libische vluchtelingen in Egypte en Tunesië... hebben ondervraagd, brengen volgende maand verslag uit... aan de VN Mensenrechtenraad. Twee piraten uit Somalië hebben van een rechtbank in Spanje... ieder 439 jaar gevangenisstraf gekregen. Ze kregen die zware straf omdat ze anderhalf jaar geleden... met een groep piraten een Spaans visserschip hadden geënterd en gekaapt... De 36 opvarenden, onder wie 16 Spanjaarden, krijgen een schadevergoeding van 100.000 euro per persoon. Ze werden 47 dagen vastgehouden en kwamen vrij nadat er 2,7 miljoen euro losgeld was betaald. De twee Somaliërs mogen overigens volgens de Spaanse wet niet langer dan 30 jaar worden vastgehouden, ondanks de veroordeling tot 439 jaar cel.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 Barcelona tegen Real Madrid. die Houtkamp was stichtler. 0-0, 18e minuut van de wedstrijd. Real heeft uh, geprobeerd om te stormen in het begin van dit duel. Om wat te forceren. Maar uh, nou ja, een storm was het niet. Het was een vrij uh, zwak zeepriesje eigenlijk. Waar misschien een heel klein beetje je haar van in de war gaat. Normaal als je dit soort wedstrijden met Jack van Gelder doet, is dat een leuk grapje. Maar met Andy Houtkamp lukt dat niet. <laughs> niet? Volle boshaar. Ja, uh, maar uh, nee, ja. Uh, het is dus niet heel veel gebleken. Niet heel veel geweest. Schoten op doel 0. En Barcelona heeft ook nu in de laatste minuten eigenlijk weer vrij makkelijk de bal. En speelt hij vrij makkelijk rond. En het gevoel zegt eigenlijk nu dat Barcelona straks ook nog wel dichterbij dat doel van Real gaat komen ook. 18 minuten ruim. En van een echte storm dus geen sprake geweest. 0-0. Je zag Barcelona ook een beetje opschuiven. Waar het in de eerste 5 à 10 minuten wat meer in de achterste linie stond, is het nu wat meer richting... Het, de middencirkel en de uh, middenlijn gegaan. Nu is eventjes problemen voor de keeper uh, van uh, Barcelona, voor Victor Valdez. Want hij werd opgejaagd en de overname is meteen voor Real Madrid. Kijken of hier iets leuks zal uitkomen als er uh, opgekomen wordt... Vanaf de rechterkant de Albiol uh, en uh, uh, Arbeloa. Arbeloa bal naar het midden naar KK. Maar KK wordt in de problemen gebracht en moet de bal helemaal terugspelen. Maar de aanval gaat verder voor Real Madrid. Real veel mensen voor de bal nu Xabi Alonso en via de rechterkant zouden via Diara eens een keer een bal in moeten komen. Er staan mensen genoeg. Arbeloa is daar, Di Maria is daar. Dat is wel een met een goed linkerbeen. Oeh, prachtige voorzet waar uh, uiteindelijk, ook oh, buitenspel ook nog, waar... Uh, nou ja, niet alleen dus eentje van Real buitenspel staat Higuain. Maar ook de doelman van Barcelona. Dat mag dan niet onvermeld blijven. Wel keurig op tijd komt. Hij heeft een prachtig linkerbeen, die Maria. De voorzet is uh, eigenlijk goed. Heel klein beetje te scherp. En ik vraag me eerlijk gezegd af of het buitenspel is. Ik kijk met een half oog naar de herhaling. Maar goed, er is voor gefloten. Barcelona heeft de ballen weer op de klok. Staat bijna 20 minuten. En Barcelona is weg via via. Aan de linkerkant van het veld. Arbeloa zoekt hij op. Geeft de bal mee aan de zijkant. Daar komt Messi. Er moet de bal voorkomen, maar komt hij daar ook? Ja, nou ja, die komt er wel. Maar daar staat er dan van Real nog één in de weg. Dat is Albiol. En zo ontstaat Real aan deze Catalaanse counter. Ja, want dit was de eerste, het eerste echt gevaarlijke moment. Hè? Want hij deed dat goed. Uiteraard doet hij dat goed, Messi. Maar zijn hele snelle paas, een snelle beweging van de rechtervoet. Kwam net niet aan bij een ploegenoot die dan echt gevaar kon. Iniesta had dan echt gevaarlijk geweest. Iniesta heeft nu ook weer de bal. Speelt de bal naar Messi krijgt hem terug. Iniesta probeert de bal door te spelen. Maar wordt flink op de huid gezeten. En dan is er meteen weer balbezit voor Real Madrid. Maar Real kan geen vuist maken. Kan niet echt gevaarlijk worden richting het doel van Barcelona. En als je een 2-0 nederlaag uit de eerste wedstrijd meeneemt. Is het toch redelijk de bedoeling... Dat je een doelpunt probeert te maken. Maar nog geen kans gezien. Barcelona is gevaarlijker. En ook nu weer gevaarlijk in de aanval. Daar komen ze met veel mensen nu. Wie wilde schieten. Daniel Alves is doorgelopen. Krijgt net de bal niet mee. Dan lopen ze bij Barcelona elkaar eigenlijk stom genoeg een beetje in de weg nu. In het strafschopgebied van de tegenstander. Messi jaagt dan wel zo fel door op Marcello Dat hij er uiteindelijk niet alleen hem de bal ontfutselt. Maar dat hij er nog een hoeschop aan overhoudt ook. Dat is dan wel goed gespeeld. Geen beste beurt voor de linksback van Real Madrid die daar wat adequater had moeten uitverdedigen. en Misschien wat minder had moeten nadenken en gewoon had moeten zeggen boem weg is weg. Want nu komt er een hoekschop, komt Pujol, komt Piqué. En wordt het daar uh, gevaarlijk en druk in dat strafschopgebied met een kwart wedstrijd achter de kiezen. En een 0-0 stander altijd. Daar komt de hoekschop vanaf de rechterkant uit een plasje, komt de bal ervoor. Oh, oh, oh het scheelt het. Het is uh, helemaal vrij inkoppen geblazen. Ik dacht dat het Busquets was die daar uh, stond. Die de bal eigenlijk helemaal vrij mag uh, inkoppen. En dat uh, uh, niet echt super deed hoor. Want hij komt de bal recht in de handen van Casillas. Daar waar je uh, toch een hoekje had uh, kunnen uitkiezen. Uh, maar goed, uh, hij had uh, zelf ook niet helemaal verwacht dat hij zo vrij had gestaan. Want het was echt een uh, enorme kans. De eerste in de wedstrijd na een kwartwedstrijd. En die eerste kans is dan echt voor Barcelona en niet voor Real Madrid. Real dat wel in de aanval gaat vanaf uh, de linkerkant. Maar de bal wordt via de Barcelona-verdediger Daniel Ves over de zijlijn gespeeld. Inworp voor Marcello. Marcello heeft uh, de bal weer teruggekregen. Ook na die ingooi bij uh, Real Madrid verzamelen zich weer 4-5 spelers op de helft van de tegenstander. De bal is lang onderweg van de linker naar de rechterkant. Arbeloa kan er eigenlijk nog maar net bij komen. Het verdedigen van de... Aanvallers van Barcelona voorkomt dat eigenlijk. Komt er in tweede poging de bal alsnog bij hem terecht. dan wordt hij die diep gespeeld naar Kaka. Higuain kiest positie. KK zet het om te lopen. Dan uh, kruipt Di Maria naar binnen. Die krijgt ook nu de bal mee. Die kan vanaf die rechterkant met het linkerpeen natuurlijk schieten. Maar dan moet hij de bal onder controle krijgen. Dat lukt niet. Barcelona verdedigt uit. Dan gaat er één pingelen. Dat oogt ook niet heel handig. En zo is ook Barcelona de bal nu weer snel kwijt. En kan Real Madrid opnieuw komen. Maar is de paas naar de rechterzijde waar... Uh, Eigenlijk twee mensen alweer weer stonden te wachten. Onzuiver, de paas van Albiol is onvoldoende. Terwijl er nog maar eens een herhaling komt van die ongelooflijk grote kans die Busquets krijgt. Met het hoofd staat helemaal vrij uit die hoekschop van Xavi. De enige serieuze mogelijkheid in deze wedstrijd. Inmiddels 23 minuten gespeeld 0-0. Barcelona zal het Busquets vergeven zolang het 0-0 blijft. Want dat is uiteraard voor Barcelona ruim voldoende voor een plek in de finale. Diepe bal van Real. Diep gokken op Cristiano Ronaldo die naar binnen was gekropen. Maar de bal rolt door in de handen van Valles. 28 mei Londen. De finale Champions League van dit jaar. Tegen zo goed als zeker Manchester United. Wie wordt het? Wordt het voor de dertiende keer in de geschiedenis Real Madrid? Of voor de zesde keer Barcelona? Het ziet eruit nou dat het Barcelona is. Of gaat Cristiano Ronaldo iets leuks doen? Vanaf de linkerkant heeft daar de bal. Probeert er langs te gaan, maar wordt half verdedigd. Maar die verdediging is wel goed. van Wie was dat? Mascherano. Die hem dermate in problemen bracht. Cristiano Ronaldo. Dat de bal over de achterlijn gaat. En er dus een doeltrap komt voor Barcelona. Ja, de trainer Aitor... Caranca, die staat daar maar eens te kijken. Hij is nu hoofdcoach omdat uh, José Mourinho uh, geschorst is. Hij kijkt en ziet dat zijn ploeg in de eerste 24 minuten van deze wedstrijd... geen kans heeft gekregen. Real Madrid dus. En nogmaals gezegd, Barcelona heeft een 2-0 voorsprong uit de eerste wedstrijd in Madrid. Twee keer Messi meegenomen als er een slechte uittrap is van Victor Valdés, Bal in één keer over de zijlijn. Ja, is voor Puyol niet meer binnen te houden. Ook bal zeilt zeker een halve meter over hem heen. En krijgt vervolgens... Uh... Nadat de ingooi komt voor Madrid de bal bijna op een presenteerblaadje weer terug. Dan wordt het door Barcelona opnieuw vrij blind een bal weggetrapt. Die gaat opnieuw over de zijlijn en opnieuw krijgt Real zo een ingooi cadeau. Dat zijn voor de trainer over het algemeen vervelende dingen om je ploeg twee keer in korte tijd dit soort dingen te zien doen. Madrid mag dus nu met veel mensen op de helft van Barcelona blijven staan. Na 25 minuten bij een 0-0 stand gaat de bal breed. Die wordt doorgekopt, onderschept door Barcelona. Nu kan men eruit komen met snelheid. Messi meteen opgesloten door drie man. De blekeren, de scheidsrechter, heeft er een overtreding in gezien. Messi zit. Bij Barcelona zeggen nu een aantal spelers zegt tegen de scheidsrechter: hé, hey, is dat niet meer dan alleen maar fluiten? Bij Madrid loopt iedereen maar snel genoeg weg. In de hoop dat het daar maar bij blijft. En het is uiteindelijk Lassana Diara die volgens mij met een keurige tackle ja de bal speelt. Excellent. Maar er staan er nog twee omheen. Zodat Messi echt in de mangel komt en uiteindelijk geen kan meer op kan. Maar de eerste tackle die komt van Diara is gewoon een goede. Ja, KK was er ook nog bij. In ieder geval de vrije trap van Barcelona. En daar staat uh, Xavi voor uh, klaar, gaat dat uh, doen. Zeg maar halverwege de helft van Real Madrid. Maar heel weinig mensen, opvallend weinig mensen voor de bal. Bijna alles achter de bal. En dan ook nog één speler. Dat is Ronaldo van Real Madrid. En die pikt de bal zomaar op en geeft hem mee aan Di Maria. Die Angel Di Maria raakt de bal dan kwijt. En dan wordt er geroepen, gesmeekt, gebeden om een vrije trap bij Frank de blekeren. Maar die is niet te vermeurben. Je ziet dat Messi tegen de vlakte gaat, maar het balbezit bij Barcelona blijft. En dan is het aan de rechterkant. Buitenspel voor Barcelona en dus een vrije trap voor Real Madrid. Real wil graag maar ziet dat het allemaal nog niet loopt zoals het zou moeten lopen. Barcelona heeft denk ik ook niet zijn beste dag. Want daar gaat eigenlijk bijna on-Barcelona's vrij veel mis. Er zijn er vrij veel wat men in de tennis-unforced errors noemt. Paasjes te hoog, paasjes net uit het lood. Even ingeleverd bij de tegenstander. Kortom dat oog links en rechts wat slordig. Piqué heeft de bal. 26 minuten gespeeld. Een 0-0 stand. Dat is voor Barcelona allemaal prima. En het bal bezit dan aan de rechterkant waar Pedro wil controleren. Maar de bal verspeelt aan Marcello die nu de bal weer terugkrijgt. De hoogte van de middenlijn. Langs zijn tegenstander wil maar de bal over de zijlijn loopt. Dat is dan uh, prima verdedigd. ingooi voor Barcelona. Vanaf die rechterkant voor Barcelona waar Dani Alves dan mag gooien. En dat uh, doet naar een van de middenvelders. Busquets krijgt de bal vervolgens weer terug. Dan is het even lopen met de bal in leveren bij Xavi. Xavi Iniesta in de middencirkel. En dan aan de linkerkant Messi die zich even heeft laten zakken uit de punt van de aanval. Draait om zijn as. Maar wat laconiek. Ja. En is de bal gewoon kwijt. Aan Diara. Eh, het is eh, inderdaad laconiek is het eh, woord in dit eh, geval bij Messi. Die te makkelijk balverlies eh, leidt. Maar het, eh, het levert ook niets op voor Real Madrid. Want het is aan het breien en breien op het middenveld. En dan gaat er altijd wel een paasje verkeerd naar voren. En kan er overgenomen worden door Barcelona. Ook nu weer Xavi. Die de bal naar Busquets geeft. En dan uh, wordt er weer een beetje gelopen nu door Messi. Die de bal is komen halen. Terug naar Xavi. En Xavi bal uh, naar Dani Alves. Alves naar Messi. Messi Xavi. En zo wordt er aardig gespeeld. De bal naar Iniesta. Even het spel verleggen naar de linkerkant. Via Pujol. Pujol helemaal terug. Ja, dit is natuurlijk... Het gaat helemaal niet om mooi voetbal. Het gaat maar om één ding. dus 28 mei. Maar dan moet je wel goed blijven voetballen als Barcelona zijnde. Nu een forse overtreding weer uh, op uh, Messi... Van achteren, die uh, wordt meteen even belaagd door wat Real Madrid-spelers. Dat hij zich niet moet aanstellen. Arm wordt ze wat uit de kom getrokken. Het is Carvalho die er weer bij uh, betrokken is. En die moet uitkijken, want die heeft wel een gele uh, kaart. Uh, Sergio Ramos miste al door schorsing. En ook Pepe uh, vanwege de rode kaart van uh, vorige week. En uh, Messi kijkt dus richting Carvalho. En zegt, wat wil je nou? J Jij tikt mij tegen mijn achterkant aan. En uh, dan uh, hoor ik een vrije trap te krijgen. Het is inderdaad niet al te ernstig... wat. Gebeurt, maar het is een overtreding en dat is goed gezien door Frank de Bleker. Ik denk dat Carvalho toch wel een keer zal denken dat hij dit soort grapjes niet meer moet uithalen, want je zegt dat terecht. Hij heeft geeld, zijn gevaarlijke dingen. Terwijl Via nu op part wordt gestuurd, maar net niet bij de bal komt, die komt vanaf het middenveld. Overname van Real, Diara KK komt ook net niet bij de bal. Overname weer van Barcelona, daar wordt een overtreding gemaakt op het middenveld. Real is nu langzaam, maar zeker wel boos, omdat het het idee heeft dat de scheidsrechter nu nog een aantal keren op rij fluit tegen Real. En dat daar waar Barcelona, zo leek het met het eerste oog, toch ook twee, drie keer een overtredingje maakt op Real. Zegt de blekeren, dit is niks. Xavi Alonso maakt hier de overtreding waarvan ik inderdaad denk dat er niet heel veel aan de hand is bij Mascherano. Maar wel weer de vrij schot voor Barcelona, een paar meter over de middenlijn. Die had de voeten ligt van Busquets, die hem teruglevert nu, terug inlevert bij Mascherano. Een paar keer heen en weer, tikken en rustig rondspelen van de bal. Want dat is Barcelona het over het algemeen wel toevertrouwd, tikkie, tikkie. Of tikkie takkie moet je zeggen, want dat is helemaal hip tegenwoordig. En de balbezit voor Iniesta. Ja, en dat is natuurlijk logisch, dat als je veel balbezit hebt... dat de tegenstander die bal terug wil krijgen en dan fel op de bal komt... En dan is het maar net, is het wel, overtreding is niet overtreding. Nou goed, Barcelona nog altijd in balbezit. Kunnen we allemaal vertellen, omdat er rustig op eigen helft rondgetikt wordt. Nu dan Iniesta, die de bal heeft en zich vrijdraait. Via Busquets brengt hij de bal Iniesta terug bij Busquets. En Busquets, de man van de enige kans, naar Via. Via naar Iniesta. En nu is het wel goed gezien door Frank de Blekeren dat de sluiting van Xavier Alonso een correcte was. En dus balbezit via Marcelo voor Real Madrid. Wel een overtreding nu voor onze vrienden terwijl het, uh, stroom, de stroom een beetje uitvalt in het stadion en heel langzaam uh, weer terugkomt. De lichten blijven in ieder geval aan en het, uh, uh, de monitoren doen het ook weer. Dus kunnen wij ook zien, uh, zowel op het veld als op de monitoren, dat er balbezit is voor KK voor Real Madrid. Arbeloa is mee. Mag vanaf de rechterkant. Komt naar binnen. Pujol krijgt de bal tegen zijn borst. die stuit het dan weer terug voor de voeten van Arbeloa. Xabi Alonso krijgt er dan op 35 meter van de goal. Wil niet schieten. Die Maria gespeeld vanaf de rechterkant. Een voorzet het strafhofgebied in. Wie is daar? Higuain is daar. De bal komt terug op de rand van het strafhofgebied. Kan niemand bij. Dan is er opnieuw gefloten voor buitenspel. En dat gebeurt allemaal na een half uur voetballen in Barcelona. Bij Barcelona Real Madrid. We hebben weer beeld en uh, verbinding, uh, hoop ik. Ja, de verbinding ja. was even weg. Ja. En, uh, dus kunnen wij uh, weer handen, zien he? dat er niets gebeurd is. 0-0 de stand na 31 minuten spelen uh, in Barcelona. Bij Barcelona tegen Real Madrid. Uh, Barcelona in balbezit. Zoals het. Uh, ik denk dat het wel 70% om 30% balbezit heeft. in deze eerste helft. 31 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Barcelona op het middenveld. Uh, de bal. Speelt de bal naar buiten. Via van Iniesta. De bal gekregen. En Via, weinig nog van gezien. Gaat maar eens even het gevecht aan. En uh, blijft in balbezit. Brengt hem dan uh, een beetje opzij naar Xavi. Xavi naar uh, Messi. Messi. Keeper. goede Goeie redding. Van Iker Casillas. En zo uh, is daar weer een mogelijkheid voor Barcelona. Maar voor de wedstrijd is dat niet goed. Want Real Madrid staat 2-0 achter. Uh, over twee wedstrijden gezien. 0-0 in deze wedstrijd. En om deze wedstrijd nog echt leuk te maken. Zal Real gewoon moeten gaan scoren. Anderhalve kans opgeschreven voor Barcelona. Voor Real dus voorlopig uh, veel geblaad. Nou ja, niet eens veel geblaad. Een beetje geblaat, Maar toch in ieder geval heel weinig wol. Want dat is toch wel de conclusie na 32 minuten. Dat het uh, doel. ...van Barcelona het doel van Victor Valdes toch eigenlijk nog niet onder vuur genomen is. Messi probeerde dus wel zo even weer... ...klassiek dribbeltje eigenlijk van hem van de buitenkant naar binnen. En dan eigenlijk zoeken naar de verre hoek... ...proberen de bal om de keeper heen te krullen. Alsof Casillas het voelde aankomen... ...lag hij eigenlijk al in de hoek... ...of was hij in ieder geval met een zweefduik alvast onderweg... ...om daar de bal van Messi uiteindelijk stijlvol te kunnen keren. Barcelona heeft in de laatste 10, 15 minuten makkelijker de bal. Kan de bal makkelijker in de ploeg houden. Real heeft er een tijdje achteraan gelopen... Het heeft een paar overtredingen gemaakt die voortkomen denk ik uit frustratie. Omdat men ook daar voelt dat Barcelona de bal makkelijker in de ploeg kan houden. En na dat eerste, nou ja ik zeg het nog één keer, stormachtige begin dat dus niet echt stormachtig was. Voelt Barcelona zeker, langzaam maar zeker dat het de baas wordt in deze wedstrijd. En dat het minder en minder moeite kost om niet alleen Real weg te houden. Maar ook om zelf gevaarlijk te worden zoals nu. Als de diepe bal komt naar de rechterkant van het veld. En dan moeten er ook mensen voor de goal komen. Maar komen die daar ook? Nou ja, het duurt even. Maar nu wel via Xavi. Dan komt er een voorzet. Daar staat Messi. Die neemt de bal aan. Die wil twee mensen voorbij. En die schiet een halve meter naast. Prachtige actie. Mooie aanval. Maar ook een misverstand achterin. Hoor. Ze lopen allebei naar achteren op het moment ja. dat Messi de bal maar aanneemt. Ik kan me heel goed voorstellen dat als Messi voor jou staat dat je al gauw geneigd bent om de verkeerde keuze te maken. Want het is wel uh, mooi gespeeld hoe hij de bal in één keer aanneemt. En in één keer langs uh, twee verdedigers glipt. Schot dus een meter naast. Maar opnieuw kans dus voor Barcelona. Ja, het is uh, Carvalho die uh, eigenlijk een stapje naar achteren doet. Bang om een uh, overtreding te maken. Want Xavier Alonso kwam daarna heel hard inglijden. Maar wat blijft het toch een geweldige voetballer, die Messi. En het zal ook heel wat jaartjes nog zo blijven, mogen we hopen. Want hebben we het ook niet met Ronaldinho gezien. Dat hij fantastisch was begin van zijn twintiger jaren. En daarna toch een beetje wegzakte. Goed, we zijn nu bij Barcelona-Real Madrid. Met Diarra die de bal kwijtraakt. En overname van Messi: Messi 3 tegen 2. Messi weg. Bal naar buiten. Naar Via. Via. Nee, geweldige redding van Casillas. En dan in de rebound is het ook. Geen doelpunt omdat Messi dermate werd gestoord. Maar wat een wereldredding van Iker Casillas. De keeper van Real Madrid en van het Spaanse nationale team. Op de inzet van David Villa. Want het was echt een fantastische redding. Zoals je alleen maar bij wereldkeepers kunt zien. Blijft nog altijd 0-0. Onderstreept nog maar eens de indruk dat Barcelona dus inderdaad makkelijker in de wedstrijd komt. Beter wordt de regie zich toetrekt. En dus ook gevaarlijker met toch drie behoorlijke mogelijkheden nu. In de laatste vier minuten. En daar komt de ploeg van Guardiola opnieuw. Via wil zijn tegenstander. Dolle Arbeloa loopt nu toch naar binnen. Arbeloa legt een hand op zijn schouder. Hij loopt door, loopt door, loopt door. Kan de bal kwijt. Dan wordt er geschoten van afstand. En dit schot gaat naast het schot van Pedro. Opnieuw een mogelijkheid voor Barcelona. Vier behoorlijke kansen. Niet allemaal even groot, maar toch. Vier behoorlijke kansen in een tijdsbestek van vijf minuten. Uh, ze gaan er dus allemaal niet in. En dat betekent dat Madrid nog altijd in leven is. Dat had eigenlijk al niet meer zo hoeven zijn. Ja, in leven Dan kun je... Ja, ja, ja. Oké, okay. nog een goal van Barcelona erbij en het is echt voorbij. Ja, dat voelt wel een beetje zo. Ja, inderdaad. En het is alleen maar te hopen dat Real Madrid toch iets terug gaat doen. Want Barcelona is gewoon veel en veel sterker in deze wedstrijd. Gezien We het aantal kansen door Bas terecht al op vier neergezet en Dit was de allergrootste, hoor. de prachtige actie van Casillas. Nu een overtreding van Real Madrid. En weer zijn de mannen in het wit woest op scheidsrechter de blekeren. Maar doe dat nou niet, ga eens voetballen. zou ik bijna uh, willen vragen aan de spelers van Real Madrid. Want inderdaad, hij tikt hem even, die Maria Pujol aan. En uh, dat is een uh, lichte overtreding, maar wel een overtreding. Als weer Barcelona weg is. Via Iniesta, Iniesta bal naar buiten, naar David Via. Via, Via, bal naar binnen, Iniesta. Messi, Iesta en dan de bal naar buiten. en Is het Pedro die iets kan doen? Nee, de bal gaat weer terug. Maar de aanval gaat verder voor Barcelona. Messi krijgt de bal weer op 20 meter van de goal. Draait weer naar binnen. Twee mensen kwijt de rand van het wil De bal met een wippetje overheen spelen. Dat lukt niet. Die bal blijft eigenlijk hangen. Maar Real krijgt de bal niet meer weg. Die gaat opnieuw naar de buitenkant. Naar Villa die een voorzet zal moeten geven. Pedro komt voor het doel. Daar is ook Xavi. De bal wordt door Messi ingeschoten En opnieuw gestopt door de keeper. Nadat die bal in eerste aanleg eigenlijk wordt gemist. Met een beetje geluk voor de voeten komt van Messi. Die op 6 meter van de goal staat. En voor de vijfde keer in zes minuten is er een redding nodig van Casillas. Om een Catalaans doelpunt te voorkomen. Nu een counter. Van Real met aan de bal Higuaín die uit een ongemogelijke hoek probeert te schieten. Of zou het een voorzet zijn geweest en de hoop dat Kaka daar nog bij kon komen. Dat moet het wel zijn geweest, maar dat lukte niet. Je zou bijna zeggen, Real doet wat terug, maar dat was het eigenlijk niet eens. Nee, het gaat maar één kant op de laatste zes, zeven minuten. De kans was weer een groot hoor, voor Barcelona. En even daarvoor leek het erop dat daar Hens aan vooraf ging in het strafschopgebied. ...door Real Madrid, van een speler van Real Madrid. Ik dacht Carvalho, maar goed. We hebben nog geen herhaling of iets dergelijks gezien. En er is ook niet voor gefloten. Dus wat maken we ons druk? 67% is het balbezit voor Barcelona. Ik zat er niet al te ver naast met mijn 70%. Tegen uh, die uh, 33% van Real Madrid. En ook de kansen zijn eigenlijk alleen maar voor de Catalanen. Als, uh, er, als ze weer weg zijn uh, op het uh, middenveld. Krijgt Messi de bal. Messi, uh, Messi nog altijd bal naar buiten naar Pedro. En dan kan uh, de aanval even stokken. Omdat de snelheid uit die aanval weg is. Mede doordat Messi zich inhield. En de bal even terug speelt op uh, Iniesta en Xavi, Xavi. Iniesta Xavi, oh, dit is wel het denigreren bijna van je tegenstander hoor. Uh, het is, uh, wat zeg jij? Het is, het is vernederend, ja zeker. Maar goed, Barcelona nog altijd bal bezit en nu is het uh, Messi. En ze lokken op deze manier toch ook wel de overtreding uit. Want ik kan me voorstellen dat Real Madrid er helemaal gek van wordt. Ik, wat ik niet snap is dat je dit doet als het nog 0-0 staat. Want uh, zometeen 1-1, ja ik vind dat niet zo slim. Ik begrijp het allemaal best na nou, wat er allemaal in de afgelopen weken is gebeurd. En de... Verdachtmakingen die met name uit Madrid in de richting van Barcelona kwamen. Over wat er in de ogen van de koninklijke allemaal niet klopte met Barcelona. Spelers uit de eerste wedstrijd. Terwijl Barcelona nu weer weggaat. Daniel Alves is ontsnapt. De rechtsback komt mee naar voren. Er komt een voorzet. Maar die bal wordt onderweg aangeraakt. En levert dan een hoekschop op voor Barcelona. Maar ik snap wel dat je als tegenstander nu wil zeggen. Oké, okay, kom dan maar hier. Dan zullen we even laten zien dat er geen enkele twijfel is dat wij de betere ploeg zijn. Kansenverhouding 7-0. In deze wedstrijd tot nu toe voor Barcelona. Maar de stand dus 0-0 na 38,5 minuut. Misschien dat er iets verandert bij de hoekschop vanaf de rechterkant. Ik geloof dat Xavi daar naartoe zie lopen. Die met het rechterbeen voor het doel zal brengen. Pujol mee naar voren. Sergio Busquets mee naar voren. En het is inderdaad uh, Xavi die dat uh, mag gaan doen. En doet dat uh, met het rechterbeen. En daar is weer Casillas. De afvallende bal komt bij KK terecht. En nu kan er gecounterd worden. Maar die counter wordt er zo simpel uitgelopen door uh, Barcelona. Het was uh, Higuain die de bal kwijtraakt. En eigenlijk gewoon te weinig snelheid had. En meteen de tegenaanval van Barcelona. Vanaf de rechterkant. Bal voor het doel. En dan via een Bar Real Madrid-speler komt de bal in de handen van Iker Casillas terecht. Maar het is duidelijk. Er is maar één ploeg. Die uh, eigenlijk voetbalt. En dat is Barcelona. Het staat uh, als door een wonder nog altijd 0-0. En nu een mogelijkheid voor Real Madrid. Bal voor het doel. En daar is de keeper van Barcelona, Valdez. Net op tijd voordat Higuain gevaarlijk wordt. Nog altijd 0-0. Nog 5,5 minuten gaan in de eerste helft. Maar Guardiola zal straks in de rust denk ik uh, de spelers nog maar zo op dit moment wijzen. Want als dit door Real wat uh, vakkundiger wordt uitgevoerd. En ze hebben wat meer geluk. Staat het nu 0-1. Na deze Kouter, Want de bal is gewoon niet goed. De laatste bal in de richting van Higuain. Want dat zijn toch de dingen die Barcelona zich zal moeten realiseren. Het is allemaal hartstikke leuk om op het hooghartige af balletjes naar elkaar toe te kaatsen. op een afstand van 2-3 meter. en de tegenstander gek te maken. Maar dat mag je doen als het 2-3-0 staat. Dat is het niet. Het is 0-0. En Barcelona is echt veel beter. En Barcelona is echt veel gevaarlijker. Maar dat zegt dus niet altijd iets. Messi, solootje, maar wel vanaf de middenlijn. Lassana Diara loopt mee. Dan komt denk ik Arbeloa nog langs. Die raakt hem dan wat ongelukkig tegen het hoofd. Dat is een ongelukkige botsing. Dat kan er dan nog een keer bij. Dat kan een keer gebeuren. Het levert een vrij schop op. Maar eigenlijk omdat Diara al degene was die de overtreding op Messi maakte. Die valt daardoor en stuitert met de achterkant van zijn hoofd tegen Abeloa aan die aankomt lopen. Vrij schop dus terecht. Kaarten blijven op zak. gebeurt in de... 41 minuten van deze wedstrijd. De bal rolt alweer. En het is nog 0-0 bij Barcelona tegen Real Madrid. Iesta heeft gepaast. En uh, dan is er uh, balbezit natuurlijk voor Barcelona. Zoals dat 70% van de tijd van het balbezit uh, voor Barcelona was. 30% voor Real Madrid, het zegt meer dan genoeg. Als Mascherano de bal naar voren speelt, naar Iniesta. Iniesta bal, balletje terug naar Pujol. Pujol naar Busquets. Busquets kijkt er om zich heen en uh, vindt Iniesta. Iniesta naar Xavi. Ja, dat is toch wel een tendem op dat middenveld. Maar dat wisten we al, is het ook bij het Spaanse nationale team. Nog altijd het balbezit voor Barcelona, halverwege de helft van Real Madrid. Maar dan een slechte paas van uh, Daniel Ves. Of was het Mascherano? Maakt niet zoveel uit. Maar. Uh, de mee verdedigende KK, want die speelt meer achterin bij Real Madrid dan voorin. Waar hij hoort te staan, is de bal alweer kwijt. En dus is het weer balbezit in de slot minuten van de eerste helft voor FC Barcelona. Het is knap om te zien hoe Barcelona de wedstrijd zo kan controleren. En niet alleen de bal in de ploeg kan houden, dat is ze wel toevertrouwd. Maar ook knap om te zien dat als ze de bal even kwijt zijn, dat ze hem eigenlijk in de laatste 15 tot 20 minuten heel snel weer terug hebben. En eigenlijk vrij makkelijk Real dwingen. Door druk te zetten met fouten. Real wil natuurlijk dan vooral snel met één paas eruit komen. Dat ging dus één keer in de wedstrijd bijna goed. Toen Cristiano Ronaldo weg was en Higuaín net niet kon bereiken in het strafschopgebied. Maar voor het overige levert dat helemaal nog niets op. En doet Barcelona dus ook dat deel uitstekend. Dat zal Guardiola dan wel goed doen. Drie minuten nog te gaan in de eerste helft. Barcelona 0, Real 0. En het balbezit voor Barcelona in de middencirkel waar wat ruimte gevonden is. Door Xavi die dan ziet dat Pedro mee is aan de rechterkant van het veld. Die krijgt ook de bal. Moet dan naar binnen draaien. Messi kies positie voor de goal. Xavi opnieuw. Wippertje. Pedro loopt door. Buitenspel wordt het dan gegeven door de of grensrechter aan de overkant. Want het was geen buitenspel. Dat dacht ik ook niet. Daarom was ik ook zo verbaasd. Maar dan zal hij een duwtje hebben gegeven in het duel met Marcelo. Dat klinkt inderdaad logischer. In de 43 minuut. Nou, hij is wel buitenspel. Ja, ja. ja, dat heeft die grensrechter dan wel heel knap gezien. Want uh, wij hadden er twee herhalingen voor nodig. Ja. Meneer Walter Vromans, de Belg. Dat is ook een hele goede. Ja, die staat er onbekend. Hè? Dat die uh, Arendsoog wordt, hij ook wel genoemd in België. In Lommelbeek, uh, waar die uh, vandaan komt en uh, geboren is. Het bezit voor uh, Barcelona is toch weer daar. Barcelona, dat in deze eerste helft, die nog twee minuten ruim... Zal duren, gewoon veel, veel sterker is dan Real Madrid. Via wordt moeizaam van de bal afgezet door Albion. Maar balbezit blijft er daar is Via weer buitenspel. De vlag ging weer omhoog bij meneer Vromans. Die er goed het oog in heeft vanavond samen met de blekeren. Worteltje staart hè? Ja, ja dat, dat weet jij ook. Daar houdt hij van hoor. Die, nou, het is op het randje, maar erg goed gezien van uh, Walter Vromans. Die gaan we een extra pluimpje geven vanavond. Wij zitten in de 44ste minuut van Barcelona Real Madrid. Waar het regent in Barcelona. En lekker daar wel en bij ons niet. 0-0. Het is de slotfase dus van de eerste helft. Waar Mascherano nog een bal wegkomt richting de middenlijn. Die wordt opgevangen door Real Madrid. Er is een hakje in de richting van Higuain. Maar dat hakje van Di Maria komt niet aan daar waar het moet aankomen. Barcelona neemt weer over. Dat gaat weer makkelijk. Dat gaat weer soepel. Via Kies positie. Dan moet er een bal komen. Die komt bij Messi. Die wordt geschept. En dan zegt Cavallo: Oh, wat doe ik? Want ja. ik heb al geel en ik maak een overtreding. En dan nou komt er een scheidsrechter. En dan komt Cavallo met bij elkaar geknepen handjes naar die scheidsrechter toe. En de bleker zegt vooruit maar. En Puyol kan... zegt van. Ja. Hey, hey, hey. En dan heeft Puyol wel een punt. Want ja. volgens mij is dit een overtreding. Omdat hij gewoon te laat is in het duel. En dan gaat Messi zie ik in de herhaling wel heel makkelijk over het been van Carvalho heen. En maakt hij theater. Maar hij is eigenlijk te laat. Carvalho, en hij heeft echt een mazzel dat hij Messi niet raakt. Want gebeurt dat wel. Dan mag hij er van af met zijn tweede gele kaart. Maar het blijft hem bespaard. Ja. Maar uh, ja, ik, ik moet zeggen, Messi gaat wel vanavond. En dat heeft ook natuurlijk met die uh, uh, oorlogsvoering vooraf uh, te maken gehad tussen beide ploegen. Hij gaat makkelijk liggen, Daar ben je niet echt van hem gewend. Maar zo zijn deze wedstrijden nou eenmaal. Pujol heeft de bal. Aardige beweging, maar hij oh, vergeet iets. Een redelijk belangrijk onderdeel van het spelletje, een bal. Maar uh, hij krijgt hem dan toch onder controle, maar speelt hem dan over de zijlijn. Via Diarra gaat uh, de bal naar voren. K.K. Kijkt om zich heen, heeft de bal, maar ziet alleen maar drie man om zich heen, moet hem terugspelen. en speelt hem naar Arbeloa, Arbeloa bal naar voren, bal kwijt, overname Iniesta. Iniesta de bal de diepte in, maar die is veel te hard. De eerste helft zit erop, tenminste de officiële speeltijd komt een minuut extra bij. Marcello gaat nog eens aan de wandel, die mag ver komen ook zelfs nu. Gaat terwijl hij de bal al heeft ingeleverd nog even het duel aan met de meeverdedigende Pedro. Ze liggen allebei op de grond nu, Arbeloa aan de andere kant van het veld heeft de bal. En Lassano Diarra mag het spel dan bepalen weer terug naar de linkerzijde. Waar Xabi Alonso nu fel wordt opgejaagd. Terug moet lopen naar de middenlijn. Dan een, om zijn as draait en een opening heeft naar Arbeloa. Die heel aardig is. Arbeloa bij de achterlijn aangekomen. Zal een voorzet moeten geven nu. Via het hoofd van Pujol. Een hoekschop nog voor Real. Nog een halve minuut te gaan in deze eerste helft. Via het hoofd van de aanvoerder van Barcelona. Een hoekschop voor Real Madrid. Dat zou dan toch voor de koninklijke nog enig soelaas kunnen bieden in de slotseconde van het eerste bedrijf. Ja, het, is, uh, het zijn lange mensen die nu uh, naar voren komen. Daar komt die hoekschop en dat is een hele scherpe, maar daar staat niemand van Real Madrid. Wel de keeper van Barcelona, Valdez, die hem vangt. En dan meteen naar voren speelt richting Villa. Maar Villa krijgt hem niet onder controle. Messi wel. Krijgt een klein duwtje mee. En dat is maar goed ook, want anders was hij gevaarlijk geweest. En dan fluiten blekeren voor rust. Wij gaan na 46 minuten Barcelona-Real Madrid rusten met een 0-0 stand in het voordeel van Barcelona natuurlijk. Radio 1, het NOS journaal. Jury Osama bin Laden was niet gewapend toen de Amerikaanse commando's zondag zijn huis in Pakistan binnenvielen. Volgens het Witte Huis bood hij wel verzet toen hij werd doodgeschoten. Maar hoe bin Laden zich verzette, dat wil de woordvoerder Carney niet zeggen.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 Ze mogen volgens de Spaanse wet overigens niet langer dan 30 jaar worden vastgehouden... ondanks de veroordeling tot 439 jaar cel. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Sport Radio NOS, op één. NOS Radio, langs de We zitten in de rust van Barcelona, Real Madrid, halve finale, Champions League. Uh, Tonys Bruin Slot is hier aanwezig... Uh, Wedstrijdanalist van Ajax, maar natuurlijk ook kenner... van het Spaanse voetbal door zijn weg zijn mede bij Valencia... met Ronald Koeman en bij Barcelona... vanzelfsprekend met Johan Cruijff, alweer een, een tijdje geleden. Je hebt driftig zitten schrijven, ook driftig zitten praten... want je ziet van alles in de wedstrijd waarvan ik denk... Uh, ja, dat had ik even niet gezien, gelukkig maar... want dat is jouw kennis dan weer. Um, wat jou met name opviel, dat moet je even uitleggen... is, het, uh, is de tactiek van, uh, van Real Madrid. Nou, Het is dus namelijk zo dat uh, Real Madrid heeft geen aanvallende tactiek heeft... Uh, ze staan wel goed uh, gepositioneerd aan de rand van de cirkel. Maar uh, ze hebben het eerste half uur uitstekend gespeeld, goed georganiseerd. Uh, Barcelona, weinig kansen gegeven, ook in de korte combinatie op het middenveld. En dat kwam voornamelijk dat de Achterhoede de durf had van Real Madrid om op uh, ja, pakweg zo'n uh, 35, 40 meter van de goal af te spelen. Dus dat laat maar zeggen een meter of tien verder dan dat ze eigenlijk uh, in de andere wedstrijden hebben gedaan. In de andere wedstrijden hebben ze puur verdedigend gespeeld hangend zeg maar. Vijf meter, tien meter buiten de zestien meter. Zodat er meer meter. ruimte op het middenveld uh, ontstond. En nu is het zo dat uh, je daardoor namelijk de kans uh, geboden werd, wat ook uh, duidelijk is geweest, hè, dat ze dus uh, gegroepeerd op het middenveld stonden, uh, rugdekking aan elkaar gaven, en in de korte combinaties of in de 1 tegen 1 passeeracties uh, de tweede man kon blokken. Ja, dus uh, uh, druk zetten op het middenveld en de opbouw van uh, Barcelona. Dat is eigenlijk uh, uh, min of meer het verhaal. Je zegt dat het ging 30 minuten goed. Uh, dan kijk ik even naar de kansen. Uh, dan zie ik dat uh, in de 31ste minuut de tweede eigenlijk kans van, uh, van Barcelona was, voor Messi. Met een, uh, een schot op goal, die dribbel, weet je wel, uh, ja. langs, uh, langs de 16. Vervolgens een kans van Messi in de 33. Een redding op een schot van Villa in de 34. Pedro in de 34. In de 36ste, Xavi. En in de 39ste minuut dan een kans voor Real. Uh, die moet ik dus eigenlijk niet in dit rijtje noemen. Maar dat zijn dus uh, in een tijdsbestek van 5 minuten: 1, 2, 3, 4, 5 kansen voor Barcelona. Ja. Wat is er dan veranderd dat Barcelona in één keer het heft in handen kreeg? Nou, in de eerste plaats was het initiatief van Wilja. De, de, de spits die aan de linkerkant geposteerd zat. Doordat Barcelona met Messi in de spits speelt, die teruggetrokken op het middenveld speelt, hebben ze geen diepe spits. Dat uh, houdt dan in dat Pedro, de vleugelspitsen en Willia, uh, diep diagonaal moeten gaan. Pedro had heel niet te, veel. Niet, niet te technisch, hè? Diep diagonaal, dat snapt mijn moeder niet. Oké, okay, diep, diep betekent gewoon dat. De nummer 9, Messi, met, die moet in de, in de punt staan... maar die staat op het middenveld, die laat zich inzakken. Dat ja. betekent dat de vleugelspitsen... Wat verder naar voren moeten staan. Eh, eigenlijk de, dieper moeten staan. Ja. En daarvanuit, diagonaal, hè, in wezen richting penalty stip moeten gaan voetballen, goal... om daar dus als diepste te komen waar Messi niet staat. Ja, een beetje druk naar voren nog eh, te kunnen houden. En dat deden ze niet. En Pedro kon dat <coughs> niet helemaal omdat hij dus echt moet assisteren met Daniel Albus. Met Ronaldo en Marcelo. Die offensief veel loopvermogen hebben. Ja. Op het moment dat Albus over Pedro heen gaat. Moet Ronaldo gedekt worden. Dus Pedro moest ook een verdedigende taak doen. Ja. Maar het passieve was Wilja. En Wilja nam in de 30ste minuut voor het eerste de actie. Binnendoor. diagonaal En waardoor er dus een verplaatsing van de bal kwam. En dan Messi en Iniesta of Chabi binnen kunnen komen. Ja. En Pedro komt dan ook weer op zijn rechtse flank. En het, ge het gevolg was ook dat die verdediging van Real Madrid... Weer die 10 meter die ze van tevoren uh, gepakt hadden... vervolgens weer kwijt waren. En da daardoor ontstond er dus meer ruimte voor die combinatie op het middenveld. Dat is exact, in feite een en beetje de ene het gevolg. aanval volgde op ja, de andere aanval. Ja, ja. Real madrid achterhoede had niet meer het herstel... om weer op die diepere positie te gaan staan. En dat gaf precies Barcelona de ruimtes om weer in de korte combinaties uit de tweede linie eh, zeer gevaarlijk te worden. En dat resulteerde in dus die eh, oplopende vijf kansen in die zes minuten. Ja. Um, er zijn een paar momenten geweest um, dat het de schijn had van wat Zwalbers. He, waar Mourinho het uh, uh, over heeft. Uh, zijn er, denk jij, nu uh, redenen genoeg voor Mourinho om weer te gaan zeuren als hij dat zou willen? Nou, ik vind dus namelijk zo dat er, uh, voetbal is een mannelijke sport is. En ik vind dat de bleker het heel goed met zijn grensrechters oplost. Uh, daar waar hij door kan laten voetballen, laat hij doorvoetballen. 14 uh, fouten zijn gefloten tegen Real Madrid, vier tegen Barcelona. Ja. Maar ik vind het uh, oké, okay. ze spelen het iets uit. Als ze vallen, vallen ze. Krijgen ze een tikje tegen hun uh, wang, dan is het hele hoofd even. Maar daarna gaat het weer vlot door. Ja. En ik ja. vind het een, uh, in wezen een vrij sportieve wedstrijd. Nog één ding, de verdediging van Barcelona, Pujol. Nou, ik vind de verdediging van Barcelona... en dat is een grote kans voor Real Madrid, wat ze nalaten... De verdediging van Barcelona vind ik positioneel zeer zwak. Ook de opstelling van de vier. Peugeot aan de linkerkant die maakt eh, zes opbouwende fouten in zijn pasing. Eh, linker-centrale verdediger Piqué is de beste verdediger... maar speelt normaal gesproken op rechts. Eh, Mascherano is de controlerende middenvelder. Eh, hij heeft niet het gevoel van de twee, drie flankballen... die gevaarlijk waren van Real Madrid voor de goal. Ja. En... Ja, de binnenkant, dekkend Albes, is niet zijn sterkste punt. Zeker als je een wereldvoetballer als Ronaldo tegenover je hebt... die heel goed met zijn rechterbeen binnendoor kan gaan komen. Dus de, daar zit het gevaar nog voor Barcelona in de tweede, tweede helft. Die conclusie kunnen we nu trekken. Het is nog niet gespeeld, hè? Het is, het is zeer zeker niet gespeeld. Maar als Barcelona uh, het ritme en uh, het bewegen van de vleugelflanken uh, doorzet... zodat de ruimte gecreëerd wordt, dat het het veld groter wordt, zeg maar... voor Barcelona om in te spelen. Dat komt ten voordele van Barcelona. En dan zou zeer zeker een jongen als Avelay... ook zeer uh, ja, prettig zijn als die er nog in zou komen. Want uh, ja, die kan ook heel goed in die ruimte spelen. Ja, dat moeten we zien. Wie weet uh, komt hij er nog in. Dat zien we straks in de tweede helft. If you wonder, and uh, I wish. Voetbal vandaag. Ajax wordt niet vervolgd voor het vertonen van de videobeelden... tijdens de wedstrijd tegen Excelsior. In het stadion waren toen fragmenten te zien van de wedstrijd Feyenoord-PSV. De KNVB heeft in de reglementen geen aanleiding kunnen vinden om Ajax te beboeten. Wel beraadt de voetbalbond zich op de huidige regels aan te passen. Hans de Koning is volgend seizoen de nieuwe trainer van Helmond Sport. Hij is de opvolger van Jurgen Streppel, die na dit seizoen vertrekt naar Willem II. Marcus Berg moet geopereerd worden als een heup. Het goede nieuws voor PSV is dat de spits zijn laatste competitiewedstrijd van het seizoen nog wel inzetbaar is. Daarna gaat de zweet onder het mes en keert hij terug naar HSV waar hij onder een contract staat. De Nederlanders bij HSV moeten wellicht op zoek naar een nieuwe werkgever. HSV wil flink gaan snijden in de selectie, dus niet alleen De Heup. Uh, volgens de Duitse media moeten onder meer Joris Matthijsen en Elgiro Elia op zoek naar een nieuwe club. Ruud van Nistelrooy gaf al eerder aan op zoek te zijn naar een nieuwe werkgever. Romeo Kastelen zou wel in aanmerking komen voor een lange verblijf. En de FIFA stelt een besluit over elektronische hulpmiddelen uit. Eerder dan juli 2012 neemt de Voetbalbond geen beslissingen... omdat tot die tijd verschillende systemen getest moeten worden. En de play-offs in de Nederlandse Eredivisie blijven de komende jaren... voor nog hetzelfde. Het overkoepelend het orgaan Eredivisie-CV... meldt dat er geen geluiden zijn van clubs die het systeem willen aanpassen. Ook aan de naamcompetitie voor de nummers 16 en 17 wordt niet gesleuteld. En de kaartjes voor de competitieontknoping tussen Ajax en Twente... zijn inmiddels heuze handel zwaar. Wilt u een ticket bemachtigen op de verkoopsite Marktplaats... kosten de kaartjes tussen de 100 en de 400 euro. Wilt u ook nog de bekerfinale bijwonen? Reken dan op het bedrag van 1000 euro. Tony Bruinslot, ga je naar een van die wedstrijden eigenlijk? Maar ja, toch, mag ik aannemen. Naar de wedstrijd, ja, zeer zeker. Zijn allebei? Ik heb ze voorbereid en bekeken, Twente. Ja. En uh, uiteraard ga ik de bekerwedstrijd kijken... voor naar aanleiding van de competitiewedstrijd die de, we daarna krijgen. Ja, en, ja. Ja, en dan ga ik rustig op de tribune zitten. Ja, ja dat begrijp ik. Uh, je kaartje wil niet verkopen, begrijp ik. Uh, ik moet nog een kaartje krijgen, maar ik denk wel dat ik... kaartjes eh, kaartjes dus een uh, kleine 500-600 euro waard uh, waar jij zit, denk ik toch. Ja, ja, ja. ja je bent echt bevoorrecht aan dat realiseren je helemaal niet. Ja, ja, maar ik ben het werk. <laughs> ja, dat is ook zo. Word je ijskampioen eigenlijk? Nou, eerlijk gezegd, ik, uiteraard hoop ik het. Maar ik denk dat het heel moeilijk gaat worden. Oh. En, uh, ik verwacht eigenlijk uh, drie gelijke spelen. Zowel een gelijk spel uh, met pendes in de bekerfinale als een gelijk spel in de arena. Maar ik moet wel bijzeggen dat met het uh, publiek, wat uh, Ajax een groot voordeel heeft, wat achter hun gaat staan. En in Amsterdam is een enorme sfeer ontstaan. Mm -hmm. Iedereen die ook maar spreekt, die. Uh, ja, die, die die gaat erin geloven. Mm -hmm. Dus misschien dat dat de overwinning naar Ajax gaat brengen. Maar ik verwacht aan de andere kant... dat uh, welke verliezer in de arena dan toch de tweede plaats kan krijgen. En vooral dat ik denk dat Groningen... Uh, of laat ik het andersom zeggen... PSV niet zal winnen bij Groningen. Mm, Oké. Okay. Goed. Uh, wat is de zwakte van Twente? De zwakte van Twente? Nou, de zwakte is dat ze heel sterk zijn... Wacht even hoor, dat, dat vind ik, je hebt heel veel met kruis gewerkt en dit is er zo een. Ja. Heb je hem van jezelf? Ja, dat vind ik. Het is, maar wat is de zwakte dat ze heel sterk zijn? Hoe, hoe bedoel je dat? Nou, daarin zit hun zwakte: dat ze, denken dat ze sterk dat ze, voelen. Dat ze, denken dat ze ook sterk voelen, want ze zijn sterk. Ah, oké. Okay. Dus, dus, dus, dus, dus Frank de Boer moet ze helemaal de, de hemel in prijs eigenlijk. Is dat nou, zo? Nee, hey, dus, uh, dus een gemotiveerd, uiteraard gemotiveerd Ajax. Uh, zal met uh, ja, snel spel en uh, gedurfd spel. Uh, met steun van het publiek. Dat is toch een hele zware uiterstrijd voor FC Twente. Mm. He, een volle arena. Dus uh, ik verwacht een uh, ja, groot spektakel. En fantastisch voor het Nederlandse voetbal. De uitspraak dat het uh, drie gelijke spelen worden... ga ik nu in een heel ander licht uh, zien eigenlijk. <lacht> dat Hoe het <lacht> bij het uh, Mourinho-spelletje zullen we maar even zeggen. Nou nou ja, die misschien dat uh, <lacht> Boske waarschijnlijk zal spelen in de finale zoals normaal. In de bekercompetitie. Dus uh, daar hebben ze een goede penanti-stopper. En, uh, maar hij is aan de linkerkant wat sterker dan aan de rechterkant. Goed zijn ze hè Twint hè? Uitstekend. Uitstekend. <laughs> Goed, we gaan oh, barsten nee, zonder gekheid. Ja, ja, ja. Nee, zijn prima ploeg. Ja, Uitstekend. uitstekende. ploeg, heel uitstekende ploeg. Uh, Barcelona, uh, Real Madrid, daar gaan we het over. Hebben. Hoe vaak heb jij Barcelona, Real Madrid uh, meegemaakt in je carrière? Twee keer per seizoen? Dus nou, dat twee is een keer, keer per of seizoen. Tien keer en we keer hebben een, uh, in Valencia nog een bekerfinale gespeeld in, uh, in, negen, in uh, 90. Die hebben we gewonnen. Dat was heel goed, want toen was toch wel even... Leo Benakker, die was uh, trainer bij Real Madrid. En die had een fantastisch team. Mm. En met Mitchell, en Butergenjo en Sanchez. En, uh, en op een gegeven moment kwam daar toch een beetje de sleet in. Mm. En toen namen wij het over. En vanaf 1991 uh, zijn we vier keer achter elkaar kampioen geworden. En we hebben natuurlijk uh, halve finales gespeeld. Maar laatstelijk hebben we ook nog met Valencia, met Koeman... Uh, 3-2 in... Uh, in uh, in Madrid gewonnen. Ja. En dat was een prachtige prestatie. Ja. Ja, ja. Is er een grotere wedstrijd te bedenken... dan, uh, dan Barcelona, Real en Real Barça in, in de wereld? Nee, mijn herinnering is dus zo... dat uh, toen mochten er nog staanplaatsen waren... hebben we 5-0 gewonnen thuis in Camp Nou. En wij 124.000 mensen. En dat was een fantastische wedstrijd. En uh, Romario en Koeman speelden super. Ja. En uh, ja, 5-0 overwinning tegen Real Madrid... Ja, die vergeet je nooit meer. Ja. Ja. We kijken even naar het veld... Uh, waar uh, eerder Barcelona uh, vrij snel het veld op komt... om uh, te zeggen van kom maar op, kom maar op, kom maar op. Zitten we nu naar het veld te kijken en, en zien we in de stromende regen... Uh, misschien dat Andy Houtkamp op zijn plek daar meer over kan zeggen. Ja. Me, ja, nu komen ze het veld op, maar hoe lang staat Real Madrid er al? Opvallend is dit, want wat is er bekend van uh, Mourinho en zijn ploegen... of dat nou Chelsea, Inter was of Real Madrid... Eerst je tegenstander het veld op laten komen en de tegenstander laten wachten op jou. Want dat geeft een soort van overmacht ten opzichte van je tegenstander. En nu staat Real Madrid al zeker twee minuten op het veld. En daar komen de heren van de thuisclub Barcelona aangeslenterd, inderdaad in de stromende regen. Nog net niet met paraplu. Victor Valdez had zijn badhanddoek meegenomen. Ja. <laughs> maar Pep Guardiola leert sneller als jonge coach. Ja, doet hij goed. Overigens, en dat weet Tony ook nog wel heel goed... ...ik kan me nog een wedstrijd van Real Barcelona of Barcelona-Real herinneren... ...met een doelpunt van Ronald Koeman vlak voor rust. Een verschitterend doelpunt. Het waren altijd geweldige wedstrijden tussen Barcelona en Real Madrid. De eerste helft van deze wedstrijd was niet echt geweldig. Barcelona wel veel beter en Real Madrid op de been gehouden door Casillas... ...door geweldige reddingen. Hopelijk... Uh, dat we een uh, toch iets leukere tweede helft krijgen. Komt er iemand een veld komt een uh, idioot het uh, veld oplopen. Oh. En hoppa, daar komen meteen uh, oh. een paar mensen aan. Hij gaat onderuit. Goeie sliding, dat wel. Uh, hij uh, heeft een goede schijbewering in huis. En is dat niet die man die altijd... Uh, uh, het veld uh, opkomt. Nu komen er toch wel aardig wat uh, stewards het veld op. En een uitstekende tekkel. Een prachtige tackle. Ah, ah, Geweldig ah, zoals die man over de zijlijn wordt gewerkt. <laughs> uh, en nu zijn laatste wedstrijd voor heel wat jaartjes uh, uh, live heeft bijgewoond. Want alle andere wedstrijden zal hij zich keurig moeten melden op het politiebureau. Als er gespeeld wordt door Barcelona, CQ, Real Madrid. De blekeren vindt het best. Wat wil die? Nou, Laten we nog blij zijn dat niet een van die spelers uh, als een soort grapje denk, ja. ik schoppen die supporter ondersteboven. Dat hadden we toch laatst in ja? Engeland. Ja. Dat die scheidsrechter volgens die speler die die supporter ondersteboven schotten rood gaat. Ja. <laughs> dat was echt goud. Ik was Ik was wel even bang uh, dat hij dus, uh, als dat een, uh, volgens mij toch een Catalaanse supporter ja, is, je zag ervan, dat hij er een nog eentje bukken zou gaan. Ja, ja. Je zag er ja. nog eentje bukken. Nou, maar het is allemaal het goed Grijnig afgelopen. Een Dankjewel, jullie ook. We zijn weer begonnen in de tweede helft. Barcelona, Real 0-0. En Real zal, maar dat hebben we al een paar keer eerder gezegd deze avond, dus wat moeten... Want zal toch tenminste twee keer moeten scoren. Overtredingen maken of dat moet weet ik niet. Lassana Diara doet dat wel. In de eerste beste gelegenheid die hij ervoor krijgt in het duel met Iniesta. Een vrij schop voor Barcelona net over de middenlijn. Iniesta draait weg. Kan de bal eigenlijk heel makkelijk meenemen. In zijn rug komt Diarra, die tikt hem even tegen zijn voet aan. Vrijschop Barcelona dat dus de bal heeft in het begin van de tweede helft. Bij de ploegen gewijzigd aan de tweede helft begonnen. Uh, uiteraard zou je zeggen wat Barcelona betreft. En wat heeft Real nog? Ja, Eusil, uh, Adebayor en Benzema als aanvallende spelers. Maar ja... Het... Er is geen fatsoenlijke aanval eigenlijk geweest. Eentje, één gevaarlijke met Cristiano Ronaldo. Die een slechte bal gaf op Iguain. Nu is hij weer in balbezit. Ronaldo, mooie beweging. Goede versnelling. Maar langs twee man laat zich opzichtig vallen. Maar er is wel een doelpunt. Wordt het uh, toegekend? Nope. Nou, ik denk het niet. Nee, nee, het wordt niet toegekend. Het is uh, geen doelpunt. Want het was het spel, neem ik aan, van Iguain. Die uh, de bal uh, toegespeeld kreeg. Is het buitenspel? Nee. Oh, het is een overtreding van Ronaldo. Terwijl hij zelf viel. In zijn uh, duikeling naar voren. Neemt hij een tegenstander mee. En daar werd uh, voor gefloten. En dus geen doelpunt voor Real Madrid. Had de wedstrijd wel leuker gemaakt. Maar de bleeker had dat goed gezien. Vrije trap voor Barcelona. Het is wel knap gezien, vind ik van de scheidsrechter. Omdat je op twee dingen moet letten. Je moet letten op daar waar de bal naartoe gaat. En iemand die zeg maar, die bal verstuurt en die dan valt... En dan nog eigenlijk in zo'n val nog een overtreding maakt. Dat is niet zo makkelijk. Maar dus uh, keurig opgelost. En voorkomen terecht dit uh, Madridense doelpunt geannuleerd. 0-0 blijft het. 47 minuten gespeeld. Maar Barcelona mocht het nodig zijn. Dus vermoedelijk toch even wakker geschrokken. Want het zijn dus momenten. Uh, Ocardiola oh, komt zijn Duc koud maar weer eens uit. Het zijn van die momenten die je wedstrijd en je seizoen. Toch een andere aanzien kunnen geven. Als het op die manier even één of twee keer mis zit. Want we hebben nu een aantal keren gezegd. Madrid viel allemaal niet mee. Die hebben een... Een minuut of twintig in de eerste helft heel behoorlijk weerwerk kunnen bieden, maar daarna niet meer. Toen heeft Barcelona met name het laatste kwartier van de eerste helft vijf, zes behoorlijke kansen gekregen. Maar ja, als 0-0 staat, dan kan het alle kanten nog op. Barcelona wil de bal op de helft van Madrid brengen. Lukt dat? Nou ja, dat wel. Maar die komt meteen weer terug, ook via Xavi nu terug naar Piqué. Die wordt opgejaagd. Madrid komt nu met veel mensen storen de bal terug naar de keeper. Ook daar is niet veel tijd terug naar de zijkant. Piqué die schrikt. En dan staan de plotseling wel heel veel met wit in zijn rug. Dan moet hij de bal opwippen en een ram daarvoor geven. Dat lukt, maar oogt niet heel gestroomleid. Nee, Real Madrid. Uh, ik ben benieuwd hoe Mourinho contact heeft gehad met uh, Carranca. Mourinho, waarvan uh, betwijfeld wordt of hij in het stadion zit. Uh, dat hij misschien wel gewoon in een uh, uh, hotel vlak in de buurt van uh, nou Camp zit. En uh, de overtreding zien we nog een keer in de herhaling van uh, Cristiano Ronaldo. Ja, het, is, het is een hele licht hoor. in zo'n val. De, valt hij eigenlijk zonder dat hij er iets aan kan doen op de enkels van zijn tegenstander Mascherano. En uh, dat had bijna de 1-0 geweest. Nu is Barcelona weg. Barcelona is weg aan de linkerkant met Bia. Bia in het strafschopgebied probeert zich vrij te spelen. Levert wel een hoekschop op. Geen kans voor Barcelona. Ja, het is uh, 48 en half minuut dat het op de klok staat in de hoekschop voor Barcelona... Versierd door Via die daardoor Iniesta aan het werk wordt gezet. Coaches in de stromende regen maar weer de kant om de laatste aanwijzingen te geven aan hun ploeg. En dat betekent dat Busquets, Piquet weer meekomen naar voren. Pujol staat daar normaal ook maar nu niet. Die mag daar achterblijven maar Piquet en Busquets dus met die kopbal in de eerste helft was het dus al een keer gevaarlijk bij Piquet. Een goede kopper, lang, sterk. Een hoekschop van Xavi. 49 minuten gespeeld. Xavi komt indraaien. De bal wordt weggekopt door Real. Door Carvalho. Kost niet al te veel moeite. Stonden van Barcelona toch niet heel veel mensen daar. Barcelona bij het uitverdedigen van Real krijgt wel weer de bal terug. Via Dani Alves. Vanaf rechtsbuiten naar links voor. Meteen een diepe opening. Maar die bal is te scherp. Wordt denk ik onderweg nog aangeraakt. Ook ergens. Dat komt in de handen van Iker Casillas. Casillas die de uitblinker is. En dat zegt genoeg bij Real Madrid. Heeft de bal met links naar voren getrapt richting Cristiano Ronaldo. Die wordt opgevangen door Daniel Ves. En uh, de bal gaat over de zijlijn. Dus mag Barcelona gaan gooien. Is er even wat uh, opwinding aan de zijkant. Waarbij uh, Pep Guardiola zich uh, ook aan de zijkant uh, uh, bevindt. Maar goed, de inworp is voor Barcelona is uh, genomen. Maar niet goed. Want Marcelo, uh, Marcelo zit er tussen. En dan is het uh, Diara die de bal van... Ronaldo heeft gekregen. Het spel moet verplaatst worden omdat het erg druk is aan de linkerkant. Het spel wordt ook verplaatst door Real Madrid in de middencirkel, Diara in balbezit. We zoeken naar Cristiano Ronaldo die de bal kan aannemen. In één keer probeert meter even op Di Maria. Misverstand dreigt daar even bij Barcelona achterin. Omdat Pujol is meegelopen en de bal op de rand van het strafgebied weggerampt. Maar uit zijn ooghoek ook ziet dat zijn doelman Valdes komt. Daar waar het eigenlijk niet nodig was. Had beter kunnen blijven staan. Het loopt goed af voor Barcelona. Ingooien. Aan de andere kant, inmiddels door Real genomen. Wat wel besloten heeft, zo lijkt het om in de tweede helft daar waar mogelijk toch weer zo snel mogelijk in de buurt van het doel van Barcelona te komen. Het is altijd aardig als je dat zegt, ligt de bal na drie terugspeelballetjes op de voeten van de doelman. Oeh, weer lakoniek nu Barcelona op het middenveld via Busquets, leidt balverlies. Cristiano Ronaldo, Paasje door Higuain en Kaká, ze willen allebei naar de bal, maar ze komen er allebei niet aan te passen, omdat Piqué uitverdedigt en de bal uiteindelijk via Kaká. Over de zijlijn trapt of is het de achterlijn? Kaka staat nu druk gebarend uit te leggen dat hij vindt dat het gegooid moet worden en niet getrapt. Maar is dat ook zo? Dat weet de scheidsrechter beter. De dus scheidsrechter heeft dat goed gezien en gezegd de er wordt gegooid door Barcelona. Dus dicht bij de eigen kornervlag, dat is nog lastig stad. Ja, wordt wel naar voren gegooid, maar Marcelo zit ertussen. Wordt even gehinderd door Xavi, maar hij blijft in balbezit. Marcelo aan de linkerkant gaat richting de cornervlag, houdt dan in, maar glijdt weg in een plas water. En dan zijn er twee ballen in het veld en is er eentje heel snel weggetrapt door uh, Cristiano Ronaldo, omdat uh, Real Madrid in balbezit was. En uh, uh, dan krijgen wij nog een herhaling te zien van dat uh, toch wel cruciale moment. waarbij Cristiano Ronaldo op zijn tegenstander valt. Mascherano. En daar eigenlijk weinig aan kan doen. De bal komt dan terecht aan de zijkant en wordt uh, goed ingeschoten. Maar de treffer wordt uh, geannuleerd door scheidsrechter De Blekeren. vanwege de. Ja, niet uh, opzettelijke overtreding van Ronaldo. Balbezit voor Real Madrid. We hebben alweer bijna 7 minuten gespeeld in de tweede helft. Staat nog altijd 0-0. Real Madrid heeft uh, wel weer wat vaker in het begin van deze tweede helft de bal ook op de helft van de tegenstander. Barcelona loopt wat achteruit. Marcelo weer gevonden aan de linkerkant van het veld. Wordt nu onder druk gezet. Moet de bal terug worden gespeeld. Dat gebeurt ook via Carvalho. Nou, die laat hem eigenlijk lopen voor zijn keeper. Die nu buiten zijn eigen strafgebied staat. Casillas, bijna halverwege de helft. En de bal weer meegeeft breed aan Albiol. Carvalho, de twee centrale mensen daar achterin Die dan de opbouw moeten verzorgen in de eerste lijn. Dan komt er een diepe man naar de rechterkant. Is onmogelijk te beloven voor Di Maria. Die na zwak uitverdedigen van Barcelona toch wel bij de bal komt. Het wordt opgelost. Het probleem voor Zwerter al was de Iniesta. Die leidt ook balverlies. Dan kan Madrid alsnog komen met een schot. Ook uit de tweede lijn van Higuain. Maar die bal gaat dan over het doel. Nadat hij is aangeraakt door een van de barcelona verdedigers over het doel van Vito Valdez. Die dus niet zozeer op de proef wordt gesteld in het begin van de tweede helft. Maar toch wel wat vaker en wat meer op zich af ziet komen. Nu weer een hoekschop. Ja, Real begint sterker te worden. Dan komt die hoekschop voor. Het doel wordt niet gekopt door iemand van Real Madrid. Of toch wel, jawel, het laatst geraakt door KK. En dus is het een... Achterbal in het voordeel van Barcelona waar eh, Victor Valdes de bal rustig gaat ophalen. Want hoe langer het duurt, hoe langer het 0-0 blijft, hoe beter het is. Want nog altijd die 2-0 voorsprong uit de eerste wedstrijd meegenomen naar Barcelona. Voor Pep Guardiola en zijn ploeg FC Barcelona. Wij gaan zo dadelijk over een half minuutje weer naar het nieuws. Het nieuws van 10 uur, het wereldnieuws. Het nieuws in Barcelona is dat Barcelona balbezit heeft. ...voor Xavi Xavi, die de bal naar links geeft, naar Iniesta. Iniesta heeft er steun. Nou, Via zou kunnen. De bal in één keer. Goed gegeven. Prachtig komt de goal. Natuurlijk 1-0 voor Barcelona. 54 e minuut. Pedro is de man die je mag maken. Omdat hij in één keer vrij wordt gezet voor het doel. En dat is een zeer effectieve paas. Goed aangenomen, goed weggelopen, goed afgerond. En mocht er nog een zweef van spanning over deze wedstrijd hangen... dan mag die zweef van spanning eigenlijk nu de vanaf worden gehaald. Het is beslist. Het is 3-0 in totaal. Nu 1-0 voor Barcelona. Fritz is onderweg, noodkamer. Over. Nederland is een veilig land. U ziet ons hier blauwen, toch? Dan zijn we niet bezig met een misdaad. Een land dat veiligheid hoger in het vaandel heeft staan...